Met het NOS -journaal. De man die bekend staat als de is gisteravond opnieuw opgepakt. Volgens de politie gedroeg hij zich vreemd bij het concertgebouw in Amsterdam... waar koningin Beatrix later die avond een concert zou bijwonen. Beveiligers herkenden de man als degene die twee jaar geleden... bij de dodenherdenking met een schreeuw paniek veroorzaakte op de dam. Toen agenten hem aanspraken gedroeg hij zich verward. De politie besloot de man op te pakken vanwege zijn geschiedenis, zijn gedrag... en het koninklijke bezoek van die avond. Na een paar uur werd hij vrijgelaten.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 de ravage is volgens het KOPD groot. De A12 is voorlopig nog afgesloten. Het weer op steeds meer plekken komt de zon tevoorschijn. En ontstaan er ook weer stapelwolken. Vanmiddag vooral aan de westkust veel zon. In het binnenland stapelwolken en zonnige perioden. Middeltemperatuur ligt tussen de 10 graden in het Waddengebied en 14 in Limburg. Dit was het NOS. Dit is bijna Zwaan bij de ANB. De A12 Utrecht richting Den Haag is dicht tussen Blijswijk en Soetermeer. Dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. Er staat video vanaf Zevenhuizen 3 kilometer. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Alfa aan de Rijn over de N11 en de A4. Tot zover de verkeers.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 Zaken, CFM, en uh, ik spreek vandaag met Loet Visser van Eetcafé Lido. Dat bevindt zich aan de boulevard banaar nummer 10. Lud, kan je iets uh, over jezelf vertellen? Ben je een echte hè? Nee, ik ben eigenlijk een alemer. Uh. Nee, ik ben uh, een tijdje uh, ronddolend geweest in Zandvoort. Uh, ik, heb daar, uh, ik heb een vriendin ontmoet. En die woonde in al en dat klikte en uh, ik blijf hangen. En je bent van nature uh, geboren in uh, Haarlem? Ja. Oké. Okay. En daar opgegroeid, de jeugd de Welke buurt was dat ongeveer? Ik woon in het centrum van Haarlem. Oh ja, oh, leuk. Dat is echt een. Uh, uh. Wij hoorden nergens bij. We waren geen buurten. Het centrum was centrum. Ja, dat is wel heel leuk om op te groeien, denk ik. En er waren er veel winkels en wat, wat deed je daar ging je veel uit. Of wat studeerde je? Wat deed je voor werk? Nou, ik was, uh, mijn vader was stukken door. Ik voelde altijd wel, heel veel. Uh, redelijk hoog. Maar ik ben toch stukken door geworden. Ja, je had wel uh, proefvoetballer willen worden, wat bedoel je dat vrij hoog? Ja, dat wil ieder, ieder, ieder jongetje. Oké, okay, ja. Maar ik, uh, ik voel me redelijk. Maar ik ging liever een uh, stukje door en verdien ik centen. Ja, natuurlijk. En wat voor club voetbalde je? Want misschien kennen mensen nog van die club. Nou, ik heb uh, bij de Brug gevoetbald. En bij uh, Rippenda. Bij Dio ben ik begonnen. Uh, Haarlem. Ede op blauwe Maandag. Dat was eigenlijk. En hoe uit was je toen je daarmee begon bij dat voetballen? Dat was wel een grote hobby dat zo te horen. Ja, als tienjarig jongetje ga je voetballen. Ja. Dat heb ik gedaan tot mijn uh, vijfendertigste. En dan uh, word ik zelfstandig ondernomen. Oh, mm -hmm. Al een tijd. En uh, ja, dan raak je geblesseerd en dat kan je niet hebben. Oh ja. ja, dat is natuurlijk lastig. En uh, ja, ja, toen ben je dus in hetzelfde vak gegaan als je vader, begrijp ik? Nee. Uh, ik de dat Nee, dat is natuurlijk door. Ja, natuurlijk door bij mijn vader, vader ja. Oh, ja. ja. En mijn opa. Maar wij zijn heel stuk als school. Mijn broertje zei het ook al. Ja, en dat je, dat je eigen bedrijf ben je begonnen, begrijp ik. En uh, hoe lang heb je dat gedaan? Nou, tot uh, twee jaar geleden. En toen kreeg ik een beetje uh, lichamelijk. Uh, gezondheidsproblemen. Oh ja, dat is daar. Maar Longe, uh, uh, ik, ik stopte met roken en toen kwam ik erachter dat ik COPD had. Nadat ik al gestopt was met roken. En toen, even, nog wat later, kwam achter dat ik een uh, hartritmestorus had. Dus uh, de Dus werd ook steeds meer. je hebt veel voor nodig? Of misschien uh, je werkt met producten die ook slecht zijn, misschien voor de longen? Of, of hoe, waarom is dat precies? Te zwaar? Nou, nee, ik had, ik had mijn, uh, mijn, mijn, uh, ja, mijn volgende conditie nodig om echt een goede dag te maken. Ja. Maar het werkte niet meer wel, maar ik had er weinig zuurstof. In. Ja, dat is wel jammer hè. Ja. Maar toen ben je op zoek gegaan naar, naar iets anders. Hoe, hoe is dit op je pad gekomen, Café Lido? Ja. Door mijn vriendin. Ja. Mijn vriendin had de snackbar aan de overkant. Ja. En, uh, dit kwam per toeval kwam aanwaaien. aanwaaien. Mm. Omdat ik toch niet meer kon stiekem door en, en stilzitten vind ik ook niks. Nee, dat dus ik ben Oké. Okay. En hoe bevalt het zo? Want het is eigenlijk een heel ander vak, hè? horeca-vak. Ja. Hoe uh, zie je dat? Horeca-vak, ja. horeca-vak. Horeca ja. En mijn, uh, mijn ouders hebben ook cafés gehad in dus de Dus Dus horeca is niet echt vreemd voor mij. Nee. Maar uh, ja, het is heel wat anders dan stieke duren, natuurlijk. Dat is de bouw. <laughs> ja. maar, ik, uh, mijn hobby was wat te koken. En dat, uh, dat vond ik sowieso leuk. En een biertje tappen, voel ik altijd een voor de borst. Nou, sta ik achter de bar. Ja, Het is niet zo heel vreemd. Nee. <laughs> dus je kwam altijd al in de groep, zeg maar. Ja. je ouders, wat, wat hadden die voor zaken? Waar was dat? Ook in Haarlem? Ja. Hoe heette dat? Café de Wandelaar in Haarlem. En de Café de Vijfhoek. En uh, wij kennen allemaal, mijn moeder werkte trouwens in Café de Vijfhoek. Voor Zandvoortse bed. Uh, er is een heel bekende verscheiding hier in Zandvoort. Ja, ja, ja. En die, uh, die, had, uh, die had een café in Zandvoort, of in Haarlem en daar werkte mijn moeder voor en ik dacht al, eerst dacht ik dat het voor mijn moeder was. Later begreep ik dat het voor Sander zijn bed was. En die cafés zijn er nog niet meer? Of voor je ouders? Die zijn er niet meer daar? Ja, mijn ouders zitten niet meer in de horeca. Mijn vader is een oude, wel een, een, een kroegentijger. Hij doet niks meer. En mijn moeder die werkt ook niet meer. En Bert van Zandvoort zit er ook niet meer in. Maar die cafés bestaan nog wel. Ja. En ja. heb je ook nog broers en zussen in Haarlem wonen? Ja, ik heb nog twee broers in Haarlem. Uh, ik heb een die heeft zelf een restaurantje gehad. In de aanstraat. En mijn andere een is natuurlijk een en Die is weer heel erg goed nu in uh, drie banden uh, biljarten. Oh ja, dat is ook wel leuk. Je, heb je zelf ook gebiljart? Ja. Oké, oh, dat bedoel je zo samen, voetballen, biljarten en zo. Nou, ik, uh, mijn ouders hadden een café, en mijn vader zei: je moet biljarten, dat je niet iedere keer erin zit, wat zijn horeca spelletjes. Dat deed ja. ik altijd wel mee. Overal, wat is alles wat heel bekend is. En drie banden klein, ook heel bekend. En een beetje lieber. Ja, hier in de restaurant Lido staat ook zo'n uh, ja hoe noem je zoiets, poeltafel, de Ja, een poeltafel. Uh -huh. Maar dat is niet echt voor de zandvoerders, dat is voor de jongelui of uh, toeristen die komen. Dat staat heel leuk toch? Ja, die vinden dat leuk om te doen ook, hè, ja. die jongeren. En die ja. zit hier vlakbij het Center Park, hier naast het uh, Center Park Hotel. Dus dan heb je ook uh, heerlijk die gasten daarvan waarschijnlijk, die hier langskomen, hè? Ja, redelijk. En ik hoorde je koopt graag. Vertel, ja. uh, nu kook je ook nog? Ja. Ik kook veel Surinaams, dat, ah. daar ben ik heel goed in. Ja. En de rest heb ik eigenlijk van mijn vriendin geleerd. Mijn niet zo en een Dat verkoop ik allemaal. Uh, uh, al. Van de kaart, wat, wat heb je zo al? Je hebt de kaartje hier... Nou, wat ik net verteld heb, ja, dat ja. heb ik al. Hè. Ik maak iedere week een verse soep. oké. Okay. Ja, uh, het is nu in de wintermaanden, is dus dat snert. Of bruine bonensoep? Ja, echte soep zo. Dus ja, ja, dat snert. Nou, ik maak torsties, uitsmijters, uh, ja, uh, ik heb uh, paardenworst uit Haan er vandaan, mm. een broodje bal gehakt dat is jus, uh, de uh, specialiteit. En ik heb iedere eerste vrijdag van de maand Surinaams eten, onbeperkt voor 10 euro. Oh, dat klinkt goed, ik zag het in de krant hè? Ja. Dat is de nieuwste aanbieding, uh, onbeperkt eten Surinaams, de eerste vrijdagavond van de maand ja. begreep ik. En hoe laat uh, kan je dan komen? Is het oh. avonds alleen? Nee hoor, vanaf 4, 5 uur s middags. Ja, dat is lekker, Heerlijke ja. hapjes. En wat zit daar zo al bij? Wat voor gerechten? Nou, ik heb uh, altijd bami en nasi, en, uh, ik heb kerry kip, ik heb glanslees, ik heb van die kerrieeieren, ja, kennis weten dat wel. Ja. En ik heb steeds een wisselend gerecht, soms heb ik grotti. Uh, uh, maar ik ben van alles van plan te doen. Pom, uh, vis, bakrojao. Stokvis. Ja. Gewoon, nou, goed. Ik, ik ken niet heel keuken, maar iedere keer doe ik wat. Wat goed. En waar heb je dat zelf leren koken? Want dat ligt niet zo voor de hand als Hollanders Surinaams koken. Nee. Ik had een, een oom, dat was een, een Surinale, en Die had de eerste eten broodjes zaken halen. Wilfred Braams. En daar heb ik wat van geleerd. En ik heb later Surinaams vriendjes gehad. En van hun ouders ook wat geleerd. En uh, toen ben ik... Uh, ik had zelfs een kookboek van... Uh, hij uh, dus, is gewoon het Paramaribo, daar heb ik al eens uit geleerd. Leuk, heerlijk. En een uh, interesse, hè? dat is het belangrijkste. Ja, ja. ja, dat vind ik heel goed. En wat moet dat kosten, zoals jullie naam ze Is het heel verschillen? 10 euro onbeperkt. Oké, 10 euro. Eten wat je wil. Nou, dat is helemaal geweldig. En uh, ja, dan heb je misschien nog toetjes of drankjes erbij. Uh, heb je nog iets daarover? Het is, uh, iets lekker flesjes en biertjes. Ja, dat heb ik allemaal. Ja, ik heb wel, ja. alles op de fles. Ik heb bier op de fles. Ik heb bier op de tap. Maar op de fles is tegenwoordig een hype. Mm. En die kostte bij ons 2 euro. En, ja. en, en drankjes. Ik heb ook Surinaamse drankjes. En uniek is natuurlijk ook dat als je hier lekker zit eten, dat je mooi zeezicht hebt. Hè? Dat is toch wel heel geweldig hier. helemaal rondom ja. zien we overal de zee. En het is toch wel heel lekker. En in het zonnetje zitten we en nou, ja, wat zijn je doelen verder met, uh, met Lido? Hoe wil je uitbreiden of verder gaan? komende nou, zomer? Nou, ik wou een, een ander terrassen neerzetten. Daar ben ik bij me begonnen, maar het hadden zo'n harde winter en ik was niet zand Ik weet niet hoe hard die wind kan waaien. Dus ik moet hem nou laten wisselen, maar ik wil een nieuw terras, een groot terras maken. Die heb ik aan twee kanten. En het Suriname eten, ja, dat staat aan als een bom. Dus Misschien wordt het iedere week. Ja. En misschien wordt het wel dagelijks. We gaan het zien. Ja. Maar ik wil het wel helemaal lekker vrolijk hebben. Gezellig. Ja, je hebt ook al wat geschilderd zag ik binnen. Hè? De, de, de tap heb je helemaal. Uh... Ja andere kleuren gegeven en uh, ja een beetje aan het veranderen ben je geloof ik. Nu wordt er ook wat verbouwd, geloof ik iets, hè? Ja. Mooi? Ja, we hebben een nieuwe, een nieuwe verwarmingssysteem aangelegd en we zijn bezig met de open aard voor de wintermaanden. Ja. En ja, nou, we hebben een roze bar, ik denk de enigste in Nederland. <laughs> ja, heel vrolijk. Ja. Huh Dit is Antwoordse Zaken met Henri van Pettengem en vandaag spreek ik met Loet Visser van Eet Café Lido aan de boulevard Bernard nummer 10. En uh, Lutje vertelde net van dat heerlijke Surinaamse eten. Dat uh, doe je dus uh, de eerste uh, vrijdag van de maand. Vanaf vier uur kan je onbeperkt Surinaamse eten voor slechts 10 euro. Dat is wel een hele goede aanbieding. En uh, ik hoorde ook dat je iets met uh, verhuur van de locatie doet. Deze mooie zaalruimte, ja. café, de verhuur je ook. Vertel. Ja. Nou, dus, uh, deze ruimte is ook te huren. Geschikt, zeker, zeker geschikt voor feestjes, partijen, bruiloften, speciaal bruiloften. Dit is een origineel uh, uh, trouwlocatie, we hebben al één huwelijk gehad, en, en, uh, ja, van, van fantastische mensen, recepties, van Henny. en we hebben <laughs> een fantastisch feest gehad hier ook. Maar uh, ze kunnen altijd bellen voor uh, informatie, je hebt nou tegenwoordig andere feestjes, ook babybooms uh, en dat soort dingen. Ja, daar zul je net voor alle gelegenheden in. En, en mensen kunnen voor allerlei gelegenheden eruit huren. Je, ja, je voorziet ook zelf dan in de drankjes en zo, hè? Dat is heerlijk. Ja. Helemaal goed. Dus, uh, en uh, ja, hoe zie je de toekomstplannen? Nou, vooral met die, uh, uh, met die feesten en partijen. Ik heb namelijk een heel groot terras. En die keken ook over kappen, dus dat, uh, nu kunnen de mensen buiten feestjes vieren en alles wordt geleverd. En ze mogen ook zelf alles leveren, voor ieder wat wil. Het is ja, geweldig, hier is van allerlei feestjes organiseren. En uh, dat lijkt me wel gezellig. Heb je ook bepaalde doelgroepen, dat je zegt nou ik richt me juist op families, of op kinderen, of op bejaarden, of de tritsclub, ik noem maar wat? Nou, iedereen is ook op. Iedereen. Groot tot klein. Van klein tot groot. Maar ja. goed. Ja. Uh, je telefoonnummer zal ik dat noemen? Ja, dat mag. Dat is 06-840-90-687. Ik herhaal 06-840-90-687. Daar kunt u al uw uh, feestjes boeken bij de locatie AC van restaurant Eetcafé Lido. Ja, we hebben, ik denk, 50 meter uh, panoramisch uitzicht. Ja, geweldig. Je, ziet je kijkt zee, zo ja. hier vanuit de zee in. Je kan van hier helemaal Muiven zien. Als je naar rechts kijkt en dan kijk je naar links, dan zie je helemaal Hotel Bouwers Palace. Hè. Ja. En dan verderop uh, kom je bij Noordwijk uit, maar dat zien we nog net niet uh, liggen. Maar dat is echt geweldig uitzicht. Dat is toch wel heel erg leuk. Is het leuk? Ook... En hoe zie je verder jouzelf over vijf jaar? Nou, dat is een eindweg, eind Maar over vijf jaar. Jee, dan ben ik uh, zelf 57. Maar dan hoop ik uh, uh, gewoon een gelukkig leven te leiden. En uh, nee, uh, misschien personeel te hebben. Ik kan het nu nog niet betalen. Het is allemaal koffiedik kijken natuurlijk. Ik, uh, je moet zoveel mogelijk zelf doen. Maar over vijf jaar... Um, ja, we moet, moet een leuk stukje staan hier. wel ja, Dit is een mooi terras en aan twee kanten en mijn, mijn pand staat mooi in de verf en het moet gewoon goed blijven. Ja, geweldig. En dan uh, lekker veel feestjes, veel ja. uh, mensen die de locatie huren, voor Urinaams en andere maaltijden komen gebruiken. Ja, dus natuurlijk we ook. Ja. Zijn... Nou, helemaal leuk. En uh, dan hebben we altijd aan het eind van het programma nog de shout-out. Van waarom zouden we speciaal hier uh, Surinaams kunnen eten of komen eten en uh, deze locatie uh, huren? Wat nou, is uniek? Oké, okay. <laughs> nou, waren anders In het dorp kregen ze daar aan En deze locatie, wie van beter uitzicht? Kijk je hè? Mm. Dus ik, uh, ja, ik hoop maar dat er mensen hier komen. Ja, en uh, vooral de mensen uit het dorp. En uh, ja, ja, die ik die weet, de... ik ben een vrij eet in het bed. Maar ik doe wel mijn best. Maar ja, ondertussen woon je hier toch al een tijdje. Hoe lang woon je hier nu? Bij elkaar, al met al bij mekaar plus-minus oh, zes jaar. Ja, dus nou, je, is, uh, die, die leer je ook wel kennen natuurlijk, als je wat er komen We ze wel. Hoor. Ja, dat denk ik ja. wel. Dus dat is wel gezellig wonen, En uh, ja, je hebt het wel een druk leven zo. Heb je nog wel tijd voor je hobby's? En mijn hobby is koken, dus ja. daar heb ik wat tijd voor. Maar ik, ik, ik, ja, in de wintermaanden probeer ik ook de stukken door, hè? Want ja. en dan heb ik uh, af en toe een beetje werk. Ik ken nou, het op dit moment niet echt verdienen van de mensen uit het dorp. Nee. Dat ben ik aan het proberen en het dat gaat, dat gaat gelukkig goed. En ik heb heel veel positieve reacties op dat eten. Ja, wat? Nou, en uh, ja, het is. Uh, uh, we moeten gewoon een goede hoop houden, weet je wel. En, uh, ja, en je best doen. Mm -hmm. en, uh, zorg dat je schoon werkt en dat je een goed product hebt vers. En dat doe ik altijd wel. Dus ja, maar ik moet wel. Uh, dat denk ik dat het uh, de toekomst is voor mij. Ja. En over vijf jaar, ja, dan zijn we vijf jaar verder. In uh, punt 1 hoop ik dat, dat ik het nog leef in mijn gezondheid. Maar punt 2, ja, uh, Lido blijft wel bekend. Het blijft altijd bestaan. Het bestaat al meer dan 50 jaar. Oh ja, wat ik ga vertellen is. Uh, iets van de achtergrond van Lido. Het bestaat dus al 50 jaar. Ja. En wat zat hier uh, voorheen dan? Nee, hier voorheen zat uh, Alderado en C. Oh ja. Van die jongen. Maar het ja. hebben altijd Lido geweest. Ja, dat, weet dat wel. En uh, mijn, mijn vorige schoon, mijn schoonvader die gewoon uh, schoonvader oude Ari Lauwers die heeft deze de, deze uh, ding en die heb je zelfs een dansschool in gehad Oh ja. De vloer ligt er oh, nog vandaar in. Vandaar die mooie vloer, want er is een soort houten vloer wat heel uh, echt zo'n dansvloer is, hè? Ja. Oh, die had hier een dansschool in. Nou. En er wordt nog wel gedanst, ja, hoor Als we uh, gegeten hebben en uh, dan gaan de tafels en stoelen aan de kant en dan uh, ja, mag iedereen dansen. En, uh, fantastisch. Ja, gezellig. Altijd spontaan. Ja. Leukste wat er is. Ja. ja. ja. Oh, dus het is altijd zo'n locatie geweest dat het uh, een, een restaurantbedrijf was. En een Chafé café ik ook. Zover ja. ik weet wel, ja. Ja. ja. ja dat is goed dat je weet. Nou, heel hartelijk bedankt en heel veel succes met je zaak. En we komen eens uh, lekker Surinaams bij je eten. Ja. <laughs> nou, heel erg bedankt. Ja. Ik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 Lift your hands. Yeah. God is so great with us. God is so great with us His awesome And we could sing along. What? Could you stand up a little bit, a little while? Let's sing to the Lord. Gracias. is mi Señor Jesús